NOS Nieuws van 5 Uur. Dit is maatschappij Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler, waar ze Mercedes maken. Ze legden volgens het Duitse weekblad Der Spiegel zo de basis voor het Schummelsoftware-schandaal. Volkswagen zou die informatie zelf hebben doorgespeeld aan de Europese waakhond, mogelijk in de hoop om door die bekentenis strafvermindering te krijgen. Een brand in een grottenstelsel net over de Belgische grens bij Maastricht veroorzaakt al sinds gisteravond veel overlast. De brandweer heeft zich inmiddels teruggetrokken omdat in de grotten mergelblokken naar beneden zijn gekomen. Een boer had hooi in de grotten opgeslagen. Door nog onbekende oorzaak vatte dat vlam. De rook die daarbij vrijkwam verspreidde zich via de grotten en leidt onder meer tot stank- en rookoverlast in Maastricht. Reisorganisaties hebben handen vol aan Nederlanders die op vakantie zijn op Kos. Op het Griekse eiland was vannacht een aardbeving met een kracht van 6,7. Er zijn twee doden en 120 gewonden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn onder de slachtoffers geen Nederlanders. Op Kos zitten zeker 4.500 Nederlandse toeristen. Sommige hotels zijn zwaar beschadigd. Tour Operator Correndon geeft vakantiegangers de keus naar een ander hotel of terug naar huis. Wie blijft moet volgens het KNMI nog de komende dagen rekening houden met naschokken. In Venezuela zijn bij de 24-uur-staking tegen de aangekondigde grondwetswijziging drie doden gevallen. Volgens de oppositie is de wetswijziging, waarover zondag een referendum wordt gehouden, een manier voor president Maduro om het parlement buitenspel te zetten. In Venezuela stapelen de problemen zich op. De inflatie is storenhoog, er is veel misdaad en er is een groot tekort aan voedsel. Het weer droog en flinke zonnige periode bij maximaal tussen 21 en 26 graden. Morgen vallen er buien, mogelijk met onweer, maar soms ook wat zon, dan zo'n 25 graden. En dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het wat langzaam rijden op de A1. Richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten. En richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken ook 10 minuten. Op de A7 Zaandam richting Hoorn was een ongeluk. Bij de Alfred Weideworm nog 10 minuten vertraging. Een kapotte vrachtwagen op de A15 Europort richting Rotterdam bij Alfred Brielen. De rechte reishok is daar dicht. En op de A15 Rotterdam richting Europort zijn bij de Thomas de Ternot twee reishokken dicht. Ook door een kapotte vrachtwagen. Op de A16 wat langzaam rijden van Rotterdam naar Breda bij de Van Brinnenbrug. 5 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Breda bij Werkendam 5 kilometer. En de andere kant op tussen Knopend Gorkum en Lexmond een kwartier. A28 Utrecht Zwolle bij Knopend Hoevelaken 2 kilometer. Daar zijn twee rijschokken dicht. En op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Bij Alfred het Oudbeiland 3 kilometer. Twee rijschokken zijn er dicht door een kapotte vrachtwagen. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig...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 is de zomer van ZFM. Met. Met nu. Zandvoort draait door. Een hele goede middag, luisteraars. Het is vrijdag... Vijf uur, dus het is tijd voor de Zandvoort eruit door, Oftewel, Hans met zijn vrienden in de middag. En we zijn er allemaal. Toetje is er. Hallo. Hallo. En grote Toet is er. Hoi, goedemiddag allemaal. Goedemiddag. En Ronald die gaat de muziek weer voor hem uitzoeken. Dus het wordt weer een uh, gezellig uurtje. We krijgen een hoop informatie. En wat krijgen we krijgen nog meer. Oh ja, we krijgen ook nog de column van Nel Kerkman. Die hebben we wel nog. En natuurlijk het weer voor het komend weekend. Krijgen we ook nog. Stampot? Stampot? Hebben we ook... Die krijgen we ook nog. Die, hè? Ja. ja, ja, ja. En dan uh, komt het kleine toetje nog met het toetje. Als het goed is, wel. Hè? Ja, ik hoop dat ze een beetje lekker ijs hebben of zo. zo Geen het... idee. We zullen het zien. We zullen het zien. En we beginnen met een, uh, een lekker muziekje. Uitgezocht. Ga je daar wel op dansen? Ook niet. Wat voor die? Mag niet. Vandaag niet. <tie> het is omdat we vijf weken met vakantie geweest zijn. Daarom doen we het niet. Man, ik heb afkikverschijnselaar. Dat wil jij niet weten. Is dat zo? Ja, maar wat ga je draaien? Nou, en dan moet ik even kijken. Want het heer Broland heeft dat uitgezocht. Oh, waar was Ken je die? Tonight Tonight? Aha. Uh -huh. Nou, die krijgen we. Nou, kom maar door dan. Oké. Okay. Gezellig. <laughs> It's been a really, really messed up week.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 Let's keep the beat bumpin', keep the beat up, let's drop the beat down It's my party, dance if I want to, we can get crazy, let it all Hoofdschudden niet bij, uh, bij deze. O, er. Hoofdschudden? Ja, je schudde je hoofd. Oh, nee, nee, nee. Wij, wij hadden het net, wat gaan we doen? Ik zei, nou, laten we nog maar even een plaatje draaien. We zijn nog even aan het bijpraten, zo onderling over de vakanties en zo, hoe het geweest is. Ja, ja, dus, uh, ja dat weet je nu. Dus regel jij het eerste uur, dan kunnen wij even verder gaan. Ja, dan gaan uh, wij even <laughs> door. Wat, wat jullie willen. <laughs> ja. Nee hoor, nee. Nee, klaar. Nee. Nee, oh, maar nou, wat jij wil. nog die clip herinneren van deze man? Ja. ja. ja. Met zo'n ontbloot ja. ja. ja hij, hij had een, een hele, had hij ja, hele merkwaardige manier. Elke keer als hij een zin had uh, gezongen, ja, hij spreekt niet en zingt, dan kneep je ja. ze een beetje raar ja. op elkaar elke ja. keer. Dat klopt, ja. En dat, dat is een heel raar gezicht. Ja, ja Ik, ja, ik, ik kon dan bij de tv, dan, dan ging je het bijna nadoen. Als <laughs> ja. Ja, Misschien wilde hij niet dat ook ja, wel. <laughs> ik, heb, ik, heb, ik heb geen idee. Nee, <laughs> Rindje figuur. Ja, okay. eh, hebben we wat? Ja, we hebben wat. Ik wil even vertellen, Zandvoort is in de top 5 van de naturistenstranden van Europa. Uh, en dat, dat heeft zover bekendgemaakt. In de top 6, maar ze zijn vijfde. Ze zijn vijfde. In de top vijf zijn, ze staat hier. Oh. Zandvoort in de top 5 oh. natuuristenstranden. Sorry, ik had in de krant iets anders gelezen, maar maakt niet nee, uit. Nee, nou, ja, ik heb dit uit de krant. Dat ja, geeft niks. En het maakt ZOVER bekend, het reviewplatform. ZOVER ontstond in 2005 en was het eerste platform waar vakantieliefhebbers een recensie konden schrijven over hun vakantie. Recensies voor en ja en voor reizigers van hotels, appartementen, campings, vooral vakantieparken. Cruises, vakantiehuizen en er zijn nog veel meer te vinden. Volgens Over is Zandvoort de ideale plek in Nederland om naakt te recreëren. Ja. Oh, oh, hoor je? Ja. Tussen paal 68.5 en 71 bevindt zich het meest bezochte naakstrand van Nederland. In de strandtenten, zoals Adem en Eva, is het mogelijk om naakt een drankje te gebruiken of wat te eten. Adam en Eva, Ayuma, en zo zijn er nog wel een paar. Ja, ik dacht, want daar hadden wij het gisteren over. Ik dacht inderdaad dat het alleen Adam en Eva was. Nee, nou ja, die naam die zegt wel ja. veel. Maar ja. uh, Ayuma zit daar ook bijvoorbeeld. Ja. En er zitten er nog vier volgens mij. Uit mijn hoofd zitten er ja, Ik heb geen idee, hoor. maar dat ik dacht inderdaad dat het alleen Adam en Eva was. Nee. En we hadden nee, gisteren een stukje over Ayuma. Ik zeg, ik wist helemaal niet dat die op het Naakstroom ja, zat. Ja, die zit daar ook in die hoek. Oh, nou. Ja. Ah, ik vind U het wel knap. Je mag er niet meer komen op het ik niet. Ik. Oh, jij niet? Nee. Klanten nee. willen niks meer eten en drinken als ik één keer geweest ben. Dus. <laughs> ik zat er niks over. <laughs> ja. Ik kan het ook niet helpen. Nee, nee ik ook niet. Nee. <laughs> ik dacht dat jij ging kwijlen. Ging kwijlen? Nee, nee, Hans. Kijk, ik, ik, ik kijk graag naar naakt. Ja. Maar ik recreëer niet graag naar Nee, naakt. nee, nee, ik ook niet. Alhoewel, sommige dingen... In de recreatieve sfeer. Pas op dat het wel... niet te veel informatie oh, wordt, hè? Oké, okay, we gaan nu. wat muziek ja. doen of zo. Ja. Okay. Ik mag niks meer zeggen tegen morgen. Wat zeg jij? Ik mag niks meer zeggen tegen horen. Nee, heel nee. veel, maar dat niet. <laughs> op een terras ergens in Frankrijk in de zon. Er zit een man die het tot gisteren nooit won Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht Zonder hem, zonder Herman Want die had hem net verkozen. Herman in de zon op een terras Leest in het idee dat hij niet meer in leven was Zijn auto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 We wij hebben het allebei hier, hè? Het regent en we hebben zonnestralen. Ja. ja. Nou, het zou antwoord kunnen weten. <laughs> ja. Ja, de negentiende was het bal, hè? dat ja, gaat er wel eens een keer niet. Nou dus, uh. ah, ja, het was dit keer op, de, uh, op het IJsselmeer, hè? Was er een dan uh, zo'n zo hoos... Uh, ja? Ja. En wanneer was dat? Een wervelhooswindje. Uh, vier, uur, vier uur geleden, zo'n beetje. Oh, ja. Het oh. IJsselmeer kwam zo leuk spook, hè? Dus ja. nu was het echt zo'n prachtig mooie krul vanuit de wolken naar beneden. Nou... Zag er mooi uit. Ja, heb je gezien? Hier op foto's. Kijk, deze. Oh ja, mooi. Ja, het zag er bijzonder uit. Ja, daar hebben de luisteraars niks aan Nee, nee, maar... Je kan het wel even op de site zetten. Ja, dan zet het op de site en dan doen wij. Ja, dat is net echt. Een waterhoos dus. Ja, en ik heb een waterhoofd. Ik zei niks, hè? Nee, wij geven met z'n tweeën geen commentaar. Nee hoor. Heel goed, dank je. Ik zou niet durven. Heb je nog nieuws? Nou, nee drama. Uh, dit was eigenlijk nieuws genoeg voor okay. je. Ik zal mijn even nemen op het show. Doe dat maar. We're next Dat zijn wij. Dat zijn wij. Ik zeg maar wat, want jullie waren andere dingen aan het doen. Ja, we zijn Nee, Ze wil me leren iets op Facebook te zetten. Dat gaat zo makkelijk. Het gaat zo makkelijk. Ze gaat jou iets leren. Eigenlijk moeilijk. Beter even opschrijven, want dat is... Ik laat het je wel een keer doen. Een beetje het zo? Het is echt niet. Ja, maar hij is niet voor mij. Hij is wel mevrouw. Dat geeft niks. Je mag van alles gebruiken voor Janni, Dus deze ook. Hou niet alles, mag, ze, mag je gebruiken van, van je. Alles, ik zei niet alles. Oké. Okay. Ik let wel op mijn woorden, hoor. Ja, maar ja. Um, jij hebt wat leuks, Hans. Nou, leuks. Ik weet, ik de, het, het ADAC GT Masters. Dat klinkt wel lekker. Dat is wel lekker, hè? Dat is een ja, Zandvoort. Van de 21ste tot de 23ste. Zo zijn een spectaculair we autosportweekend met volop autosport. Zo is er een hoofdrol voor een groot startveld vol stoere GT3 supercars van de ADAC GT Masters. En zoals ik al zei, het begint 21 juli en de einde is 23 juli. En het is de locatie is uiteraard Circuisantvoort, burgemeester van Alverstraat 108. Telefoonnummer 023 5740 740. En de website is www.circuizantvoort.nl. Buiten de betaalde kaarten zijn de duinkaarten gratis. Die zijn te downloaden via de website oh. uh, van het Circuizantvoort. Goeie tip. Dus um, en ze zijn al lekker aan het trainen vandaag. Ja, geweest. je hebt het dus, gehoord. Gisteren was het nog niet zo. Nee, vandaag. Want dat wel. had ik uh, gisteren ja. al gevraagd aan Ro. Maar ja, jullie, nee. jullie houden van dat geluid, hè? Ja hoor, heerlijk. Ja, ja. Een hip, alweer een goede tip. Ja. Alweer een goede. Een tip van Boots was dat vroeger. Ik kan je dit nog. Ik drink niet zoveel Hans. dus. Nee, daar gaat het niet om. Ja, wel. Oh. You. It's all Van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is het Zandvoortse nieuws tijdelijk een verf van mijn bedshow. Op mijn vakantieadres volg ik via de iPad het nieuws. Maar eigenlijk glijdt het langs me heen. Ik schud mijn hoofd een paar keer en denk hoe is dat in vredesnaam mogelijk... en ik ga weer verder. Gek eigenlijk, want als ik thuis ben kunnen sommige dingen mij flink raken. Neem nou het nieuwsbericht over de gemeentevuil... Van onze burgervader met de burgemeester in Bladikum. Kort samengevat is het doel een tijdelijke ruil dat de burgemeesters van elkaar gaan leren. Ik vraag me af wat de link is met Bladikum. Misschien omdat destijds collega Joan de Zwarte blog als formateur optrad bij een nieuw te vormen coalitie in Zandvoort. Zou het niet beter zijn geweest om te ruilen met een kustplaats? Dan wordt het doel van een gemeenteruil van elkaar leren voor mij iets helderder. Maar ja. Dat is gewoon volgens mij. Verder lees ik dat er veel commoties ontstaan over de naamsverandering Zandvoort aan Zee naar Amsterdam Beach. De, deze naam staat al in koeienletters voor eeuwig in de Zandvoortse Klaagmuur op het Stationsplein gemetseld. Een nagelame doodskist. En nog meer van dat soort opmerkingen op Facebook. Ergens, diep in mijn hart vind ik, als ras echte Zandvoorter, het ook tien keer niks. Maar ja. Dat is weer zo'n volgens mij. Want, zo zeggen Amsterdam Marketing en VVV's antwoord... Keukenhof is Flowers of Amsterdam. En daarover hoor je toch ook niemand? Trouwens, de mensen die in Nederland wonen... krijgen dit niet eens te zien. Alleen de toerist wordt voor de gek gehouden. Ach, wat is een naam? Nou, heel veel, zo meent Wim Peters in een blog... dat het circuit de naam Amsterdam Motorway moet krijgen. En het VVV moet worden opgedoekt... Dat moet VVV van Amsterdam gaan worden. Wie houdt wie nou voor de gek? In ieder geval ben ik net op tijd terug voor de Gay Pride Zandvoort. Zo staat het tenminste in het programma in het Engels vermeld. Nieuw dit jaar is de Pride at the Beach at Zandvoort. Met een uitleg dat het maar 30 minuten van Amsterdam is. Nou, probleem opgelost. Hoe simpel kan het leven toch zijn? Vooral op vakantie. Al dus snel Kerkman. Dit is ZFM. Je krijgt even ICT-les. Ja, ik krijg Facebook-les nu. Ja. ja. Nee. 27,50. Ja. <laughs> Zo duur ben ik niet, hoor. Maar uh, ik, ik wil toch iets vertellen over de jaarmarkt die hier geweest is in juli. En uh, het begon eigenlijk heel tam, staat er in de krant. Maar naarmate de dag vorderde liep de juli-editie van de jaarmarkt volledig vol. Ik heb zelden zoveel mensen op een jaarmarkt gezien. Het was een topmarkt, al dus een van de marktleden. Feit was, in ieder geval, dat je op een gegeven moment spreekwoordelijk over de helftel kon lopen. Voor het eerst in het bestaan van het Centrum Parkeergarage onder het LDC was helemaal tot de laatste plaats vol. Mooi voor de marktlieden, waaronder ook veel Zandvoortse ondernemers. En mooi voor de gemeente Zandvoort. Duizenden mensen kwamen speciaal voor dit markt naar Zandvoort en kregen daar absoluut geen spijt van. Een betere naamsbekendheid kan je niet krijgen. Dat is natuurlijk ook zo. En het is gezellig. Ja, ik, ik vroeg jullie al of het elke maand kwam. Maar dat is... Dan dus heet het anders. met een jaarmarkt meestal niet het nee, geval. Nee, dat is Er maar maar zijn keer een wel meerdere grote markten. Maar dan heb je de zomermarkt. En ja. de, de, de najaarsmarkt. Dus die hebben allemaal een andere naam. En we hebben een biadayer. Maar wordt dat, wordt dat door een, iemand georganiseerd? Dat, of dat? dat weet ik niet zeker. Oh, dat weet je niet. Daar okay. heb ik me eigenlijk nooit zo mee bezig gehouden. Nou, kijk je naar mij. Als uh, oh, nee, zij het, het niet weten, weet ik het ook niet. Oh. <lacht> ik, maar jij, als wij het niet weten, weet jij het meestal. Dus daarom nee, kijk nee, ik naar Nee, dit zijn jou. over andere dingen. Okay. Dat is niet echt typisch over zandvoort. Nee. <lacht> ja, ik ben ook maar aan komen spoelen. Hè. Dat ja, ja, dat is hetzelfde als ik. ik, ik moet nee, want ik woon hier, jij niet. Het is niet. niet hetzelfde. Dus ik ben spoel je nog niet aangespoeld. Ik spoel elke week. <laughs> nou, laten we hopen dat je dat voorlopig niet hoeft te doen. Nee, liever niet. <laughs> En Hans, wat heb je geleerd? Nou, we zijn er nog maar bezig. Dus je hebt niks geleerd? We zijn er we zijn nog niet zo ver. Uh, dan moet je je geld terugvragen, hoor. Ja, ja, maar die krijg ik niet terug. Het was nee? garantie tot de voordeur. Ah. <laughs> ik heb hem alles al laten zien, hoor. Maar ik perfectioneer het nog even. Je doet wat? Het is vooral het perfectioneren. Maar oh, dat doe je bij hem wel? Nee, dat doe ik met hetgeen waar ik mee bezig ben. Niet ah. bij hem. Oh, oké, okay. dat is goed. Nee, hey, dat is onbegonnen werk, joh. Ga ik niet aan beginnen. Hans, nieuws? Ja, ik bemoei me er even niet mee tussen nee, jullie. Dat nee. ik wel mooi aan. Slim, slim, slim. <laughs> Heel slim. Dan nee, nee. moet je niet zo gemeen lachen. Oh, sorry. <laughs> een beetje hulp kan ik wel gebruiken af en toe. Ja, dat is wel. Af, nou, ja. af en toe. Ja. Af en toe? Ja. Nou, meestal niet eigenlijk. Nou, wel. Oh, oké. Okay. Nou, wat gaan we doen. Gaan we nou, uh, doen? nog even een plaatje. Draaien. We gaan een plaatje doen. Ja, hou het gezellig. Ja, Dan had je haar niet moeten uitnodigen.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 Somebody better put your bag into your place We will, we De volgende, toch? Zat er al er een? Eh, ja, eh, ja, ja, ja, maar dat, dat maakt niet uit. Het is live, dus dat is niet zo erg. Ja, live is live. Ja. Nou, die hebben we gisteren. Ja, ik zeg, als ik dat van, van de Queen, uh, dat liedje hoor, dan moet ik toch weer denken aan verleden jaar. Aan de, de Nijmuizen Vier hoor. Binnen, uh, ja, dan schoon, loop je daar. Gaan we daar, komen vandaag binnen? Hè? Ja. ja. Mijn schoonzoon, die heb, uh, als ik het goed gezien heb, voor de achtste keer gelopen. Ja, hoor. Bon. 50 kilometer. In totaal, per dag? Of per dag. Dus 100, tussen 200 kilometer. Ja. ja. Ja, ik vind jou, ja, ik, ik kon het niet lopen omdat ik met vakantie geweest ben. Maar volgend jaar hoop ik toch wel weer mee te doen. Ja. Want het is toch een evenement dat je zegt: nou jongen jongen. Dat ja, is wel bijzonder. Hè? Ja, ja, ja, ja. Je ja, ja. ja, ja. loopt die al met uh, meer dan 40.000 mensen. loop je daar. Ja, ja het Echt, is iets groter dan de Zand voor 30. Maar de Zand voor 30 is ook wel erg ja. gezellig. hoor. De er lopen maar 30 mensen. <laughs> <laughs> <laughs> nou, ook wel ja, iets ja, meer, ja. maar toch, weet je? ik je meteen, ik zal Zandvoort nooit afzeiken. Nee, maar dat is niet... dat, dat doe jij wel al. Nee, dat is geen afzeiken. Waarom dan doe je dat. Ik ga voor. Dan ben je programmamaker hier. En dan word je speciaal nog uitgenodigd op vergaderingen. Om mee te praten. En dan zit je hier. En dan doe, maak je dat. Jammer. Nee, nee, dat is alleen maar positief. Dus, Albert-Jan luistert mee. Nee, ja, nee, maar dat is alleen maar positief. Die 30 van Zandvoort, dat is een, een heel leuk evenement. Ik heb het gelopen dit jaar. Ja, ja. Ik ja. heb dan de 18 kilometer gelopen in nummer 29. Ik was nummer 29. En uh, <laughs> ik heb een, een weddenschap met, met onze eigen Maurice. Oh. En uh, we gaan samen volgend jaar de 30 lopen. <laughs> ja, ja, ja. En ja. Maurice de 30. Lopen? En verslaggever tegelijk. Uh, nou, dat weten we nog niet. Maar hij gaat de 30 lopen. Dan vind ik ook vindt. wel. Dat jullie ja. gewoon live daar vandaan moeten uitzenden ja? met tweetjes. Ja, nou, je, de, de, helemaal leuk. Dat bereik hebben we denk ja. ik niet. Ja, sorry, ik ga het niet halen. Dus ik kan helaas ja, nee, niet mee. Ik, ik, ik fiets wel mee en dan via de mobiel... Dan, uh, je hebt afval. niet eens een als je, fiets. Als je er geestelijk... wel mee en dan... Hier, nog luier. Als je maar geestelijk aanwezig bent, dat is belangrijk. Ik ben een lui zo... anders. Maar, dan, het he? is, maar het is echt die dertig van Zandvoort nog even terugkomen. Goed georganiseerd. Ja. Perfect elk jaar. En gezellig. En, uh, en gezellig. Ja, ja. En uh, ja, volgend jaar ga ik de dertig lopen. Je voelt je schuldig, hè? <laughs> It's Bijzonder nummer. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Wat vond mee... jij daar zo mooi aan? Je hebt geen idee. sfeertje, oh. denk ik. Dan zet ik op mijn zolderkamer en dan ging hij op en dan uh, uh, heb, je, heb je wat aan je kamer? Nee hoor, ik laat zien dat je even ah. iets duidelijker mag articuleren, maar Arr, dat maakt niet uit. Ik, ik denk, eigenlijk... ik doe het stiekem, maar ja. Nou ja nee, uh, niks stiekem. Nee, blijkbaar. Gewoon alles open. Ja. Ja, hand. Ja. Ja, alles, ja. zeker, alles open. Vooral ja. je bakken is open als je babbelt. Begin, begin het raam open te zetten. Ja. Nee, maar de, het sfeertje, denk ik. Zet ik op mijn zonenkamer en dan zette ik hem op. Oh, nou, het is een mooie plaat. Ja, het is een heel mooie plaat. hadden in in was, mijn was bij mij gewoon zwart. Ik weet niet hoe jij, man. Nou, in mijn tijd was het, waren het de tijd. Beatles, hè? Ja, dat was... Ja, ja, ik ben wat ouder. Ja, ja, ja, ja jouw ja. tijd. En wijzer. Ja. En, uh... <laughs> nou, ik zeg nog steeds niks, hoor. Nee, ik zeg ook niks. Valt het op? Ja. Ja, want ik wilde alleen maar iets vertellen over Zandvoorten Live. Vind je het goed? gaat. Ja, Gaan nou, we daar even ver over verder. 23 juli, oftewel maandag... Zeg ik dat goed? Nee, Z zondag is dat. Zondag 23 juli, om 4 uur begint dat. En dat gaat door tot uh, uh, s'nachts 12 uur. Voel je het warme zand al tussen je tenen... terwijl je een heerlijk vers gemaakte mojito opslurpt? Heel goed. Zand alive, zorgt namelijk weer voor een stranddag... die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Je geld kan je in je zak houden, want de toegang is gratis. Laat die zomer maar komen. Zand wordt alive. Het begin is dus, zoals ik al zei, op 23 juli om 4 uur middags. En dat gaat door tot middernacht. Het kost een helemaal niks om, uh, uh, als toegang, zal ik maar zeggen. De locatie. Strandpaviljoens, mango's, beachbar, Brussel's aan zee Op de boulevard banaar strandafgang 14 en 15. Nou, dus we kunnen Zondag. lekker wat drinken. Ja, ja, maar even terug te komen op jouw tijd. Ja, dat was een campagne voor dat, dat, dat, dat vind ik. Je. Als je geboren bent voordat het schrift is uitgevonden. dan kan je bepaalde dingen niet. Wij uh... nee, deden wel met lijntjes nog, ja? Met lijntjes. Met van die griffeltjes. Ja. Ken je die nog of niet? Nee. Dat vind ik nou een rare opmerking. <laughs> Niet, maar ik, de, de tijd is zo snel gegaan. dat Het is al wat ja, tijd. Als je voor het schrift gevo, geboren bent, dan is een ja. klok helemaal wat. Uh, als je dat ziet natuurlijk. Ja, die blijft Daar wordt, wordt hier gelachen. Ja. Maar dat moet ook. Ja. Toch? Nu, maar uh, we zijn er inderdaad uh, voor het eerst. Ja. Nu zijn we er een. Ja. ja, maar uh, ja. ik had het over mijn tijd. Uh, over de Beatles had ik het eigenlijk. De Beatles? De Beatles. Ken je die nog? De Kevers. Ja, Die ken je nog niet? Ja, die ken ik wel. Oh, nou. Ja. nou, ja. nou de, dan samen, je... samen met die Roland Steentjes. Ja, die ja. Dat was, dat was mijn tijd. Een uh, en, en Lou komt. Met wie? Lou komt. Lou Reed. Oh. Reed. Oh, die, ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ja. Lou leest. Ja. Nee, want dan moet er Reed. een A tussen staan. Dat hoor je toen niet? Ja, maar je leest nee, wel. Nee, Reed. Oh, Hans, die weet dat natuurlijk dan niet als je voor het schrift geboren bent. Dan. Ja. Nou, in ieder geval. Phonetisch. Uh, na oude. de reclame nieuws. Ja, ja, ja tot straks. Ja. Ja, en dan gaan we toch weer gezellig door. Hè? Doe maar, hè? Ja. Niet weglopen. Nee. Maar Ik hou toch wel een beetje van je, Dankjewel. Dank je wel. beetje? <tops>